Het is tien uur, dit is Jeroen Chapcomaan met het NOS-vernaal. In Florida is de nieuwe raket van SpaceX, het bedrijf van ondernemer Elon Musk, succesvol gelanceerd. Een kwartier geleden vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht. In de SpaceX bevindt zich een rode Tesla, een sportauto van een van de andere bedrijven van Musk. Musk had van tevoren de kansen op een succesvolle testvlucht ingeschat op 50-50. Frankrijk en een aantal bedrijven in Nederland... krijgen meer gas uit Groningen dan ze nodig hebben... blijkt uit onderzoek van de NOS. Daardoor kan de hoeveelheid gas die in Groningen gewonnen wordt... mogelijk sneller naar beneden dan gedacht. Dit is belangrijk omdat de gaswinning vanwege de aardbevingen... flink moet worden teruggebracht. Verschillende Nederlandse bedrijven zeggen tegen de NOS... dat ze mogelijkheden zien om versneld van het Groningen gas af te stappen. Ze kunnen in hoger tempo verduurzamen... of overstappen op een ander soort gas.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 ANUW ah, Verkeersinformatie. Problemen zijn er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd bij knopen Burgerveen. Er staat twee kilometer file vanaf Hoofddorp. De weg is dicht en het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Bedrijven zoeken controllers met zakelijk inzicht, proactiviteit en uitstekende persoonlijke vaardigheden. Wilt u ook doorgroeien naar business controller?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 Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond, het laatste uurtje van langs de lijn en de omstreken met Eredivisie voetbal. De ontknopingen van PEC tegen Heerenveen. Ja, die kijken we samen in gezelschap van uh, minister en zwolle en Arie Slop. En Richard Kreitschek zit hier ook nog aan tafel. Komende week begint zijn ABN AMRO-toernooi. Maar eerst zetten we even het belangrijkste sportnieuws op een rijtje. Ronald Koeman mag zich officieel bondscoach van Oranje noemen. Vanmiddag zette Koeman zijn handtekening onder een contract tot 2022. Ik vind het een geweldige uitdaging. En een absolute eer om uh, voor de komende jaren de bondscoach van het Nl zelf tot te zijn. Ook Nico-Jan Hoogma werd gepresenteerd. Hij is per EMA directeur topvoetbal bij de KNVB. Later in deze uitzending een interview met hem. Hoogma was de laatste elf jaar technisch manager bij Herakles. Die positie wordt nu overgenomen door Marcjan jan Vlederes. De oudspeler van de club speelde voor het seizoen zijn laatste profwedstrijd. Daarna was hij bij Herakles werkzaam als directieassistent. De finale van de KNVB-beker wordt volgend jaar pas op bevrijdingsdag gespeeld. Op 5 mei dus. Het laatste jaar is de finale al in april... maar door Koningsdag en de laatste speelronde van de competitie... is dat volgend seizoen niet mogelijk. De wedstrijd wordt nog wel gewoon in de Kuip gespeeld. En wielrenner Dylan Groenewegen heeft zijn eerste zegen van het jaar binnen. De sprinter van Lotte Jumbo won de eerste etappe van de ronde van Dubai. Het was voor Groenewegen, die vorig jaar de slotetappe van de Tour won, weet u nog... pas zijn eerste officiële race van het seizoen. Ja, Arie Slob zit hier redelijk ontspannen. Dat kan iets te maken hebben met uh, Peck Zwolle tegen Heerenveen. Wat Nico Wansia heeft zonder nog wel iets te vrezen van Heerenveen. Nou, voor ons nog niet. Na een dikke spel is het nog altijd 2-0 voor Peck Zwolle. controleert de wedstrijd is op de ploeg met de meeste dreiging in de tweede helft. Al is hier een aardige kans voor Heerenveen. Schot van Schaars. Dat wordt geblokt door Rick Dekker in het 16-meter gebied van de Zwollenaren. En Heerenveen is in 2018 nog ongeslagen. Heeft zeven, pakt, zeven punten gepakt in de eerste drie wedstrijden. Maar er zal echt iets moeten veranderen vanavond willen ze die ongeslagen status vasthouden. Jurgen Streppel heeft wel een tweede wissel toegepast. Linksback Dave Bulthuis had al heel achter zijn naam is naar de kant gehaald. Hij is vervangen door de wat aanvallender ingestelde Lucas Woudenberg. En zo probeert Herenveen ja, nog wat af te dwingen... in het laatste half uur van deze wedstrijd. Maar ja, het zal snel moeten gebeuren, want ze hebben nog twee doelpunten nodig... om hier een punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen Peck Het spel ligt eventjes stil voor een blessurebehandeling van Ryan Thomas. Dat is vervelend voor Peck want hij is net terug met een, na een enkel blessure. Maar het ziet er voorlopig naar uit dat hij weer overeind kan krabbelen. 65 minuten op de klok. Het is 2-0 bij Peck Herenveen. Goed, Arie Slop is binnengekomen. Um, um, u, op, uw verzoek, op uw verzoek zeggen we Arie. Het is een hele rare zin die ik, <lacht> uh, die, die ik nu uitspreek. Op jouw verzoek uh, zeggen we meneer Slop. <lacht> uh, Arie, harte welkom. Um, je hebt net het half uurtje van Richard Krijsek, wellicht ook een, een stukje van uh, meegekregen. Richard, wat denk jullie dat jullie gemeen hebben? Uh, denk even van de thuissituatie? ja ook kinderen ja zeker ja, kinderen. klopt ja. maar wonen ja. die kinderen nog thuis nee mijn kinderen wonen niet meer thuis nee en nee. maar de helft oh. maar toch wel ja mijn zoon woont nog thuis. onze zoon woont nog thuis en ja maar die is uh, heel vaak weg die hij is dus tenniser ja maar hij woont nog thuis dus, ja. Ja. Uh, En oh. en dochter woont, uh, die woont in Amerika ja die Dat doet er. een uh, acteeropleiding ja. daar in LA ja, yes. nou ja goed, ik had een mooie overeenkomst bedacht ja. van ja, het nest in één keer anders thuis. En de kinderen, thuis, worden, zloot, en de kinderen worden. Ja, Laten we ophouden. Legenes syndroom heet het Het niet? Lege nest syndroom is daar een enige vorm van sprake van in huis nee, en slop of wat nee, het Absoluut niet. Nee, ik vind het juist heel mooi als je kinderen gewoon hun eigen weg gaan en gewoon zelfstandig. Uh, kunnen zijn En uh, wel ook nog laten merken dat ze gewoon wel graag ook van tijd tot tijd bij je zijn. En uh, hmm. het gewoon goed met je hebben. Maar ook zichzelf gewoon goed kunnen bedrijven. Ja, daar heb je ze ook voor opgevoed. Hoe is dus is bij het jou als het eruit komt. Hoe is dat bij jou, Richard, dan? Uh, nou ja, we hebben wel uh, gemerkt eigenlijk. Ook al uh, woont eigenlijk nog thuis. Uh, ja, op een gegeven moment dan ja, zit je met z'n tweeën daar aan tafel. En denk je, oh ja... Wat doen we nu? We kunnen eigenlijk doen wat we willen. Weet je, wel? want uh, voorheen is het wel een teken van de kinderen. Alles dus en, ja, 20 en, uh, weken per jaar ga jij het huis ja, uit? Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus het eerste wat ik doe is wegrennen. He, maar nee, je zit... Um, ja, dus, dus ja, je, je merkt dat je moet er even aan wennen. Je, je, je, je, ik, heb, ik, uh, ik heb ook wat oude vrienden gehad, zou ik maar zeggen. Die al open waren toen ik nog 20 uh, was. En die zeiden, ja zo leuk. Die kleine heb ik allemaal gemist toen ik jong was. Uh, die kleinkinderen. En Ik denk, oké, okay, dat gaat me niet gebeuren. Dus ik heb... Uh, ik heb het geluk gehad dat ik het soort werk had. En ook een soort zeg maar, financiële uh, ruimte. Dat ik uh, mijn tijd redelijk zelf kon indelen. Dus ik ben toen de kinderen op lage school zaten bijvoorbeeld... ben ik heel vaak uh, tussenmiddag ook thuis geweest. Ja. Eh, dus met z'n geten tussenmiddag. Want de, de, de, de, de, de lage school was op loopafstand. En nou, veel naar, naar, eh, op zaterdag naar het hockey gekeken van, uh, van Emma. Of andere dingen gedaan met ze. Dus ik heb heel veel tijd doorgebracht met mijn kinderen. Dus ik... Uh, ja, uh, maar dat gevaar is dan dat je, dat je redelijk uh, je kinderen je, je, je agenda beheren. Um, en dus dat merk je wel een beetje. Maar, nee, maar het is prima. Het is, het is leuk als ze happy zijn. Ja. Well, maar die zou eigenlijk uh, wilde chirurg worden. En toen economie. En uh, die heeft heel zwaar... Uh, pakket gedaan met scheikunde, natuurkunde. En dan komt ze thuis. Ja, ik wil toch actrice worden. En, uh, in LA. Oké, okay, nou prima. Dus dan uh, uh, doen we dat. En ze is zo so happy. En dan denk je, ja, als je kind uh, happy zijn. Um, en uh, eigenlijk ook met tennis vindt hij fantastisch. Heeft ze zijn haven afgemaakt. Ja, dan ben je ook happy. Ja, maar die, die ruimte, Arisop, die, die Richard had om even thuis te lunchen met de kids, die zal bij jou niet vaak geweest zijn, denk ik. Nou, de eerste jaren bij ik heb vier kinderen, de oudste twee, daar heb ik wel veel meer ook gewoon door de weeks mee meegemaakt. En bij de andere, uh, toen ik Kamerlid was, was ik door de weeks ook wel veel weg. Ik vind het altijd wel heel bijzonder dat ze zeggen van ja, maar je bent er altijd wel voor ons geweest. En. Uh, uh, ja, dat heb ik ook altijd wel geprobeerd om met ze mee te leven. Weten wanneer er belangrijke repetities bijvoorbeeld waren om het mee te leven. En, en als ze in de sport wat deden of op andere manieren. Ja. Dus ik heb altijd wel geprobeerd om vader voor mijn kinderen te zijn. En dat gaat ook gewoon door natuurlijk. Ook als ze niet meer bij je thuis wonen. Tuurlijk, want sinds wanneer is de laatste het huis uit gegaan? Ja, dat is alweer twee jaar geleden nu. die is vrij jong gegaan en ook een hele zelfstandige dame. Ik zie jouw ogen al een beetje naar linksboven gaan. Ja, ik zie iets verkeerds. Je weet hoe het hier gaat. Nico, wat is er aan de Het is weer een wedstrijd geworden bij Zwolle-Herenveen. Want Herenveen doet iets terug halverwege de tweede helft. Er zit daar een uitbraak van. Volgens mij is aan de linkerkant van het veld. Geeft die bal voor en daar is de Dumfries voor de goal. En die kan de bal van dichtbij binnen tikken. Heerenveen doet wat terug. Het is 2-1 met nog een minuut of 22 te spelen. Praten ja. uh, praat verder met Arie Richard Krijs. Ik had even Arie over, over de kinderen. Wanneer ze de huis ging. Ik ook. Omdat je natuurlijk op een gegeven moment heb je even afstand genomen van de politiek. Uh, volgens mij had het ook wel iets mee te maken. Je dacht nou ik wil ook nog even graag thuis zijn. Was dat toen de kinderen net uit huis waren of was dat nog net daarvoor? Nee, toen was onze jongste dochter Karen was het huis al uit. Maar uh, inderdaad, ik ben op een bepaald moment gestopt met het kamerwerk. Omdat ik na bijna 15 jaar ook wel tijd vond om ruimte te maken voor, uh, voor anderen. Hè, voor uh, Gert-Jan Segers in het bijzonder. En uh, ik heb toen inderdaad ook die twee jaar wel echt heel veel... Plezier gehad van door de week weer eens dingen te kunnen doen die ik in de jaren daarvoor niet kon doen. We gingen bijvoorbeeld vrij snel gingen we naar een concert van uh, Stef Bos, uh, mijn vrouw en ik. Ik dacht, tjee, ik zit hier midden in de week bij een concert. Dat was gewoon heel bijzonder. Dat hadden we echt heel lang niet gedaan. Dan zie je nee. allemaal mensen om je heen zitten je denkt: van voor hen is het helemaal niet bijzonder, maar voor ons wel. En, daar hebben we ontzettend van genoten. Maar goed, nu zit ik weer in een situatie... dat er een aantal <laughs> dingen... Ik had terrein veroverd en ik heb ook weer wat in moeten leveren. Ja, dat wel, dat wel, heb dat ik bij komt het verstand gedaan. Maar, maar... dat keukentafelmoment heb je dat meegemaakt? wat reset heeft meegemaakt? Dat je zit met je vrouw en je denkt... oh ja, nu zijn we weer met z'n zeker. Jazeker. En, maar het bijzondere is... wij hadden uh, vrij snel hadden wij, uh, kinderen. En uh, ook, ook twee heel snel achter elkaar. Dus... Wij vonden het eigenlijk best wel heel erg plezierig denk ik zo. Um, uh, nu hebben we dus ook weer eens even tijd voor elkaar. Kunnen we eens dingen doen die als je altijd kinderen om je heen hebt... Uh, ...tot niet zo snel uh, tot de mogelijkheden behoren. Dus eerlijk gezegd hebben wij er wel heel erg van genoten. Maar het ging ook goed met onze kinderen. Het gaat ook goed met onze kinderen. Dat helpt natuurlijk ook wel. Je ziet gewoon dat ze goed in een vel zitten. Dat ze vrienden hebben. Dat ze uh, met studie bezig zijn. Uiteindelijk ook met werk. Uh, uh, en, en dat helpt natuurlijk ook wel om ze makkelijker los te laten. Ja, ja dat is precies wat Richard net ook zei. Uh, Richard. Je hebt ooit eens een keer laten vallen dat hij minister van Sport wel zou willen worden voor de VVD. Dat was 2008, dat is alweer een tijdje geleden. Ik weet niet in hoeverre dat nog steeds in je achterhoofd zit. Maar, de, de, bedoel, jij zit natuurlijk <laughs> dik in de politiek. Is dat iets om iemand aan te raden om dat, uh, om dat te gaan doen? Of zeg je van, nou, dan moet je wel eens even drie keer over nadenken voor je daar aan begint. Nou, je moet zeker drie keer over nadenken. Misschien ook wel vier keer voordat je natuurlijk dat soort verantwoordelijkheden oppakt. Maar als het op je weg komt en je hebt ook mogelijkheden om dat uh, te doen. Ja, dan is het ook wel een hele mooie plek om uh, um bijdragers te kunnen leveren aan die samenleving. Zit dat er nog ja. in? Zit het er nog in je achterhoofd? Nee, nee al, al vrij snel eigenlijk niet. Uh, want de, de vraag toen was van de VVD, wil jij minister worden of vind je een ministerie belangrijk? So, nou, ik vind het eigenlijk belangrijk dat er een ministerie van sport komt. En, en daar wil ik me eigenlijk voor inzetten. En, en minister is toch uh, vak. Ondanks dat vele kritiek wat ze krijgen, zou ik maar zeggen. Van, dit doen ze fout. Maar je moet echt... Uh, A, je moet iets kunnen. Je moet een dikke huid hebben. Want af en toe dingen die worden gezegd en daarna ja. weer... vrolijk praatje maken. Ja, dat... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, me ook dat zit er, er niet meer in. Nou, nou, mij, even, nee. Dat uh, vond ik wel apart. Dat is een apart talent. Maar uh, nou, ik vind sport dusdanig belangrijk. Het heeft zo'n impact op de samenleving. Uh, ja, ik geloof dat... Uh, iedere week, uh, ieder weekend... zijn iets van vijf miljoen mensen bezig met sport. Of in de vorm van echt sport of in de vorm van rijouder. Uh, dat is bijna een derde van onze... Uh, van onze bevolking mm. is bezig met sport. Dus uh, als het zo'n impact heeft op de samenleving... Nee. Iets Dan mag er wel een apart ministerie voor komen, vind ik. En misschien in een iets minder schijnwerperachtige functie, bijvoorbeeld uh, het IOC. <laughs> ik weet niet wat minder schijnwerper. Maar dat. Uh... Ja, dat hangt ervan af wat je <laughs> ja. voor de rest van je leven doet. <laughs> dus uh, ja, nee, maar dat is uh, ja, ik, ik ken uh, helemaal niemand in, in de, daarin. Ik heb geen idee, maar hou uh, even vast, nou, even hou even vast. Sport, ja. Want uh, de, de Arie Slopen staat nu ah. te dansen op tafel. Kijk naar de webcams. Mooi meegemaakt, Rico. Nico. Ja, dan, dan zien je nog een paar mensen in het eh, stadion van Zwolle. Want Peck komt op 3-1. Gebeurt allemaal na een uitglijder van Dumfries. Mokhtar pikt op. Die loopt zich in eerste instantie vast. Bal komt voor de voeten van Mustafa Seimak En die schiet de bal in de korte hoek. Dolman Hansen aan de uh, ja, grond genageld. Want uh, de marge is weer 2 in het voordeel van Peck Zwolle. Net na de aansluitingstreffer van Heerenveen... wordt het 3-1 door de goal dus van Mustafa Seimak. Goed, even Richard. Want uh, we werden ruw onderbroken. Wat het IOC, dat, dat lijkt me wel iets voor jou eigenlijk. Zou je, je uh, daarover nadenken of zou je gelijk zeggen... nee, dat doe ik niet? Nee, dat, daar sta ik zeker voor open. Ten eerste uh, moet ik precies weten wat het uh, inhoudt. Maar voor mij, hè, ik, ik, ik hou van sport en ik, ik, ik graag... Uh Um, ja, draag ik mijn steentje bij, zou ik maar zeggen, aan de, aan de sport uh, op welke manier dan ook. Of het nou in Nederland is door middel van breedte sport stimuleren. Of sport in de aandachtswijken, wat ik ook met mijn stichting uh, doe. Of via sport dat kinderen kunnen gaan leren. Dat doe ik ook via de stichting dat we van die scholarships uh, geven aan kinderen. Uh, dat ze zich kunnen ontwikkelen in de, aan de sportkant eigenlijk. Als sportleraar of iets in die geest. Uh, en dus IOC, ja, dus dat is de, toch wel het hoogste orgaan in, in sport. En ja, als je daar in... in Plaats zou kunnen nemen, of daar een rol van betekenis zou kunnen spelen, Dat zou mooi zijn, maar. Ja, geen idee hoe het in zijn werk gaat. En, uh, je moet maar... genoemd worden. Ja, genoemd, gevraagd, prima. Ja, dat is... Maar dat, dat, een... wij dat zou beurt. Beurt. Bestaan, maar ik niet laten samen. Ik zou niet eens weten waar ik zou moeten lobbyen. Dat ben ik ook niet van plan. Maar nee. ja, als het op mijn pad komt, het zijn van die dingen. Ze, kunnen je, zijn, ze kunnen je bellen, laten we het dan zo <laughs> ja, zeggen. Maar ja, en als je dan weet wie ze zijn... Maar het zou toch goed zijn, Arie Slob. Het is niet jouw departement, om het even zo te zeggen... maar om meer Nederlander daar te hebben. Dat zou fantastisch zijn. Nou ja, volgens <t> mij gaat de politiek er ook niet over. Maar ja, Richard Kruijtschek is natuurlijk voor Nederland heel erg belangrijk geweest en nog steeds heel erg belangrijk, ook gewoon een naam waar je mee tevoorschijn kan komen. Dus ja, iemand moet beginnen, dus jullie beginnen, dus wie weet. Ja, jij stelt er echt... hierbij voor, uh, <laughs> ja. zonder, uh, zonder dat het uh, misschien invloed heeft, maar uh, nee, jullie, gaat jullie het begonnen, niet. Maar. wij begonnen, ja, ja, ja. jij sluit je erbij aan. Ja, ja. Ik kom me er iets bij voorstellen, ja. ja. Even over de, de, de, de, de, de Koninkrijksspelen. Um, koningsspelen. de De Koningspelen. Ja, Koning, spelen nee, Dat is iets anders voor mij. Bestaat ook bestaat Koningrijkspelen is ja. echt ja. weer ik. Oh ja, ik. ja. dat, dat ja. vindt dan weer op de, op de eilanden plaats. zo bedoel je? Koningspelen ja. vindt ook op de eilanden plaats. Ja, ja, ja. Maar in ieder geval. De, de Koningspelen. Ja. Om even de verwarring compleet te maken. Um, dat draait dus een dierenlier prima organisatie volgens mij ook. je valt er valt niet veel te klagen over dat over dat initiatief. daar hebben jullie natuurlijk ook wel raakvlakken in het in het onderwijs. nou ja, nee, heel erg sowieso de, de, de, de VWS en OCW uh, zijn hele belangrijke partners uh, van ons. Uh, Vanaf het begin geweest en voor de komende drie jaar nog steeds. Dus buitenspelen de... is dit jaar, volgens mij, als ik me goed herinner. Uh, ja, binnenste buiten oh, is het, het thema is om de buiten, de kinderen ja. van binnen naar buiten uh, te krijgen. En uh, dat buitenspelen gewoon leuk is en goed is en gezond is. En dat, ja, we hebben niet altijd topweer, maar dat met uh, minder weer het uiteindelijk ook leuk is uh, buiten. Hmm. Um, ja, en op die manier probeer je na te wat thema's te te plakken. Het belangrijkste uh, wat we ook doen, is dat het ontbeten wordt. Uh, s ochtends, uh, uh, voordat we beginnen. We beginnen met sporten. Dus alle kinderen krijgen een ontbijtje die zich inschrijven. Ondertussen staat de tel alweer op, op uh, bijna 700.000 kinderen... die zich hebben ingeschreven. Vorig hadden we 1,2 miljoen. Maar we hebben nog tot eind van de maand die inschrijving. Dus ik denk dat we ook weer die kant op gaan. Um, dus ja, eh, ontbijten is belangrijk. Niet alle kinderen ontbijten in Nederland. Uh, en dat het goed is voor je schoolprestaties ontbijten. Maar ook sporten. En, en, en bij het spelen hoort er ook bij. En ieder jaar proberen we een thema erbij te zinnen. En dat is dan ook leuk voor, voor de ministerie van het leuk. VWS, maar ook OCW. Ja. Ja, het is in de eerste weken gelijk al uh, ook bij mij langsgekomen. Van, dat hoort ook bij jou. En ik vind het inderdaad ook gewoon een ontzettend mooi uh, initiatief. Dus daar gaan we uiteraard uh, mee door. Belangrijk dat kinderen bewegen. En dit is uh, een heel mooi moment zeg maar om ze ook in bewegingen te krijgen. En inderdaad ook met dat uh, ontbijten erbij. Ook in het voortgezet onderwijs moet natuurlijk bewogen worden. En uh, daar moet ook nog wel even een slag gemaakt worden... om te zorgen dat de uren ook echt allemaal gewoon goed worden ingevuld. Dat is ook een aandachtspunt voor mij. Ja. We ja. ja. schakelen dus weer even naar het uh, Grasveld. Het eredivisievoetbal tussen Zwolle en en Nico Wansia. Het kunstgrasveld waar het 3-1 staat voor Peck Zwolle. Herenveen vond dus eventjes de aansluiting... via de treffer van Dumfries... na goed voorbereidend werk van Zaneli. Het doelpunt viel in een fase dat Herenveen wel aandrong... maar eigenlijk nog geen echte kansen heeft gehad. Maar lang is het niet een echte wedstrijd geweest. Want kort na de 2-1 werd het dus ook 3-1 voor Peck Zwolle... door de treffer van van Saymak. Een beetje slemielig voor Herenveen omdat de Dumfries uitglee op het kunstgrasveld hier in Zwolle. Mok daar kon oppikken. Die zag zijn schoon nog gekeerd worden. Maar via Namli kwam de bal dus voor de voeten van Saimak. En die schoot de bal verdekt in de korte hoek. Er stonden nog twee spelers tussen Saimak en Dolman Hansen. Dus hij zag de bal helemaal niet aankomen. Vandaar dat die bal simpel in de korte hoek vloog. En daardoor lijkt het erop dat de Zwolle alsnog deze wedstrijd gaat winnen. Al heeft Heerenveen de moed nog niet helemaal opgegeven... met nog een minuut of dertien te spelen. Dat blijkt ook wel uit de laatste wissel van trainer Jurgen Streppel. Hij haalt nu Pelle van Amersfoort, middenvelder naar de kant. En daar komt een extra spits voor in de ploeg. Dat is natuurlijk Veerman. En zo probeert Heerenveed om in de stopfase alsnog een puntje uit het vuur te slepen hier in Zwolle. Maar dan zal het dus nog twee keer moeten scoren. En het gaat ook heel veel ruimte weggeven achterin. En daar lijkt Pek over het algemeen wel raad mee te weten in deze wedstrijd. Pek Volle heeft inmiddels sequentie menig ingebracht. Hij staat nu in de punt van de aanval in plaats van Wouter Marinis Menig die weer terugkeerde bij Pek nadat hij deze zomer eigenlijk was verkast in de richting van Nantes. Daar heeft hij een contract voor vijf jaar getekend. Hij is eerst verhuurd geweest naar de Engelse League. Maar dat is niet helemaal bevallen. Dus is hij weer terug in Nederland. Quincy Menig. En hij staat nu in het punt van de aanval bij Pexolle. Ziet nu dat zijn doelman de bal in het bezit heeft. Dat is Diederik Boer. Wordt voorzichtig opgejaagd door Veerman. Maar hij kan wel met de lange trap komen. In de richting van Ryan Thomas. Die verliest het kopduel. Op het middenveld van Schaars. En dan weet Eudegaard over te nemen. Namens Herenveen. Via Schaars gaat de bal dan naar de linkerkant. Naar die aanvallende linksback. Woudenberg. Die kan halverwege de helft van Pexolle uitkomen. Legt de bal dan naar Zinelli. De man die de voorzet gaf bij de aansluitingstreffer van Herenveen. Nu is zijn voorzet niet niet goed, die wordt weggewerkt uit de uh, 16 meter door Philip Sentler. En zo tikt de, de klok verder en verder. Elf minuten nog te spelen. En Pek Zwolle leidt met 3-1 tegen Herreving. Aris Slop en uh, Richard Kajczek zitten hier uh, aan tafel. Uh, Arie Slop zit hier nog tot 11 uur. Richard gaat over een minuutje of uh, tien weg. Toch even Arie, we zijn even benieuwd naar de, je liefde voor Pek Zwolle. Ja, die is groot. Uh, ja. die, die is heel groot, dat merken we ja. ook wel. Ja. Um, maar waar, waar, waar is dat ooit ontstaan? Ja, ik ben uh, zo'n 30 jaar geleden ben ik in Zwolle uh, gaan... Uh, Sorry, Harry. Wil jij schakelen of moeten wij 3-2. Weinig respect uh, voor jou bij Heerenveen in ieder geval. Nico, ja, slecht nieuws inderdaad want, voor Ari dan. Want het is uh, 3-2 geworden. Weer een uitbraak van Dumfries ditmaal aan de rechterkant van het veld. legt die bal terug richting Reza Kouzanejad. En hier kan de bal van dichtbij uh, binnentikken. En zo uh, wordt het aanvallende spel van Heerenveen toch beloond. Want met nog 11 minuten te spelen is het weer een wedstrijd. 3-2 bij Volle Heerenveen. Dat ging een beetje te makkelijk, hè, vond je niet? Het ging echt makkelijk, ja, maar het is inderdaad een wedstrijd en dat is ook belangrijk. Dus het publiek heeft wat te genieten. Oh. Hoe werd je, Finn? Ja, ik ben een uh, jaar of dertig geleden in, in Zwolle gaan wonen. En toen op uh, een bepaald moment ook uh, daar wat wedstrijden gaan bezoeken. En dat was toen echt nog uh, nou, wat dan vroeger de eerste divisie heette, hè? nu de Jupiler League. Uh, tegen ploegen als uh, Telstar en Van en Dam en, en, en dergelijke teams, Den Bosch. Uh, uh, maar heel gemoedelijk allemaal. En, en mijn kinderen vonden dat ook wel leuk om af en toe eens, uh, mee te gaan. En ja, die club heeft daarna ook zo'n enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. En uh, mijn hart is ook steeds blauwer geworden als het om het voetbal gaat. Dus uh, ik ben gewoon een enorme fan geworden. En ik geniet er ontzettend van. Maar, maar wat heeft volle dan? Want het was natuurlijk pragmatisch. Want je, je leeft het, Maar wat heeft PEC? Wat, wat maakt PEC nou zo? Goed? Nou, PEC is echt een, een, een, een voetbalploeg die heel erg goed ook in de gaten houdt. In welke regio ze zeg maar, thuis horen. Dus ook enorme de, de banden. De regio heel sterk uh, gemaakt heeft. Uh, de, de het team wordt niet alleen maar gedragen door zeg maar de 120.000, 150.000 mensen die in, uh, in Zwolle wonen. Dan dat deel dat van voetbal houdt. Maar in de, in de hele grote regio uh, zit gewoon een enorme verbinding ook met, uh, met deze club. Gewoon een heel vriendelijk imago. Afgelopen jaren natuurlijk ook gewoon heel goed gepresteerd. Uh, iemand als Ron Jans als trainer die ook een hoog arbeidsgehalte had om even zo te zeggen. En uh, ook heel herkenbaar was voor de mensen uh, in Zwolle en omgeving. En langzaam maar zeker ook in het land, natuurlijk, uh, wel uh, harten van mensen veroverd. Want mm. ik heb zelf al gemerkt, ook de afgelopen jaren, waar ik ook maar kwam, uh, werd ik toch altijd op Pexwolle aangesproken. Dat mensen ook echt genoten van die club. Ook een beetje het imago en de sfeer eromheen. En, en dat lag niet, nee, nee, nee, ik moest alleen even mm. zelf te rekenen. 30 jaar voor mij heb dan in het begin nog Piet Schrijvers meegemaakt. Dus dat, die was de bol van Zwolle. Ja. ja, die heeft er ook gevoebeld, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja, dat was toch in de midden ja. ja, ja. jaren tachtig. De Beer van de Meer en de Bolle van Zwolle. Ja, toen ja. en zijn eindigde carrière toch bij ze het, lek lek ze het lek van pek hebben ja, ze hem ook eens genoemd het lek van pek het lek van maar is. dat zijn inderdaad, <laughs> daar zijn nogal wat verhalen over ja. Ja, het is een club met een mooie geschiedenis en ik uh, ja, kijk dit jaar natuurlijk ook weer geweldig hoe ze met John van het Schip uh, uh, aan, aan het presteren zijn, even wat mindere tijd oh. gehad, de afgelopen week natuurlijk een paar mindere wedstrijden hmm. maar natuurlijk ook een paar dragende spelers uitgevallen en uh, ja, als dit vanavond goed gaat en staat nog steeds, uh, staan ze nog steeds op voorsprong dan uh, hebben ze natuurlijk ook al een enorme hoeveelheid punten, wat ze vorig jaar nog lang niet hadden aan het eind van, maar, de, van de competitie. Maar hoe combineer je dan uh, Zwolle met Den Haag? Nou, het is niet zo heel moeilijk. Nou uh, ja, wel, want er, is hele, er zitten heel veel kilometers tussen. Jawel, maar ik zit ook niet altijd op de tribune. Ik bedoel, nee, ik bedoel eigenlijk meer. Uh, want je ja, woont toch in Zwolle nu ook al, of niet? Jazeker, ja. Nee, maar ik ben door de week <lacht> uh, ben ik in Den Haag. Uh, uh, dat heb ik de afgelopen jaren uh, ook vaker gedaan. Een plek ik, om daar te blijven ook. Jazeker, ik heb ergens een plek waar ik mijn uh, dammoederhoofd kan neerleggen aan het eind van de dag. <lacht> en dat is ook wel handig. Want uh, ja, je moet ook wel uh, je, je, je tijd efficiënt uh, invullen. Maar in de weekenden ben ik uh, zoveel als mogelijk. Uh, in het oosten van het land. Ja. En dan ben je ook nog een fanatiek hardloper. Loop jij hard, Richard, eigenlijk? Nee, nee, ik, ik vind wel, vond het wel leuk. Maar mijn lichaam die, uh, laat dat niet... Uh, je lichaam, je, je knieën of je rug? Knieën, of? inderdaad. Ja, ja, ik heb drie keer getraind voor marathon. En drie keer moest ik afbreken. Uh, moest daarmee stoppen en... Uh, de derde keer, toen moest ik me laten opereren aan, wat oh. uh, was het? Eigenlijk mijn knie, denk ik, of zo, op mijn voet. Nou Dat was in ieder geval, toen dacht ik iets van nee, maar ik weeg 95 kilo, soms uh, iets meer, soms iets minder, maar zeg maar een kleine 100 uh, En dat is gewoon zwaar voor hardlopen. Dus, dus ik fiets heel graag. Ik fiets... Uh, dat wel? Ja, veel op de, oh. op de racefiets. En uh, vorig jaar, uh, nog begin van het seizoen naar Mallorca gaan uh, daar gefietst. En ja, ik heb me toe gefietst. de Bas, naar Luik. Bastana, Luik. Nee, ik heb echt wel, uh, dat vind ik echt leuk. En ja. dat Ah. Mijn, mijn lichaam uh, die, die vindt dat ook fijn. Maar <laughs> Arie, wat heeft hij dan gemist in de marathon lopen? Want hoeveel marathons heb jij gelopen? Ik heb twee gelopen, ja, de afgelopen twee jaar. Dus nadat ik uit de kamer ging, dacht ik, ik ga... Paar dingen doen die waar ik echt geen tijd voor heb gehad. Ik liep altijd wel halve marathons, want je hoeft niet altijd natuurlijk een marathon te lopen. Ik kan ook wel <lacht> kleine er, een half is, ook een hele ja. ja de halve heb ik echt al ontzettend vaak gelopen al vanaf dat ik in de twintig was. Maar uh, toen dacht ik, ik wil echt een keer een marathon lopen. En heb ik eerst de marathon van Berlijn gelopen. Nou, dat was zo ongelooflijk gaaf om te doen. Zoveel genoten, ook het hele sfeertje. Het is wel echt heel wat anders dan een halve, ook als het gaat om de training daarnaartoe. En toen heb ik gedacht, van ja, weet je, mijn vrouw zei nou, dat is leuk geweest, klaar. Uh, die zag ook wel een beetje hoe asociaal het was als je daar aan het trainen bent. Maar toen heb ik me toch ingeschreven voor Rotterdam. En toen heb ik Rotterdam ook nog gelopen. En uh, ja, ook, uh, ook leuk. Um, om precies te zijn, uh, drie uur. 51 was uh, uh, Berlijn en 3 uur 49 was Rotterdam. Kijk ook nog progressie. Ja, ja. ja Rotterdam. Ja, de laatste de is altijd indrukwekkend. De laatste oh, ja. kilometers waren in Rotterdam echt. De Kralingsche Plas. Uh, uh, dat, uh, waar ik vroeger heel vaak kwam. Want ik heb in die omgeving gewoond. Maar dat was echt afzien. En Berlijn heb ik ontspannender gelopen. Maar wel ietsje langer over gedaan. Maar goed, het, was, ja, het is gewoon zo leuk. Ik, ik zou het heel stiekem nog wel een keertje willen doen. Maar mm. ik geen geloof last niet dat dus het, het nu is. gaat lukken. Nee. Nou, ik heb af en toe wel eens last van uh, Achilles uh, Pees. is heel kwetsbaar. En, uh, uh, dus er zijn wel eens even momenten dat ik even wat rustiger aan uh, moet doen. Maar, dat mag maar nou in die, die, ja. toen ik naar die marathon aan toe toetrainen was. Beide keren uh, geen blessures gehad. En... Uh, ja, het is ook, gewoon, het is ook mentaal. Hè? Je, moet gewoon, je moet je bed uit, je moet op je eten letten. Uh, uh, je moet soms gaan trainen dat je 30 kilometer gaat trainen. Dus dan zeg je van ik ga even trainen en dan kom je tweeënhalf twee uur later kom je weer, uh, weer thuis. Uh, uh, maar dat, ja, het is, het is gewoon fantastisch. Ja, ja. Richard, uh, we gaan met jou afronden. Jij gaat zo weer terug naar het mooie, mooie muiden. Um, Afrojack komt ook, heb ik begrepen. Uh, uh, ja die uh, heeft de opkomstmuziek uh, gemaakt voor de spelers komt hij uh, zelf ook of heeft hij alleen de mij kwijt? de bedoeling is dat wel dat hij uh, dat hij volgens mij in het weekend het finale weekend uh, een van die twee dagen er is ja Wordt het wat pompeuzer? Komt er wat meer, nog meer amusement omheen in het toernooi, Is een keuze? Nou, dat weet ik niet. We hebben wel achter op de eerste ring hadden we al ledboarden, maar dat hebben we nu ook aan de baan. Dus, dus daar kan je ook wel wat meer mee. Hè. Dus ledboarding, als, dus... Wat voor zin? Wat, wat bedoel je? Nou, dat, waar, normaal gewoon vaste boarding, gewoon geschilderde boarding. En nu uh, is dat ah, ledboarding. Okay. Dus wat we bij andere toernooien hebben gezien is dus er komt spelen op de baan. En dan zie je daar uh, ja, hoe die heet, wat hij gepresteerd heeft. Uh, als er een ace wordt geslagen, misschien dat daar ook nog bepaalde graphics zijn. Dus er is iets meer, ja nog meer ik maar zeggen, geïnvesteerd in het toernooi. Ja. En, en dus, dus de opkomstmuziek weer veranderd van de Rotterdamse Philharmonisch Orkest. En nu is het ook met die ledboarding en, en er zijn nogal andere dingen. We bestaan ook 45 jaar. is toch een leuk feestje voor toernooi. En 45 jaar dat ze met uh, het trouw hebben van onze hoofdsponsor ABN Amro. ja maar die voor Jack is hartstikke duur, man. Dan kun je, dan kun je een paar mooie spelers binnenharken Nou, ik denk dat hij het ook leuk vond uh, om ah. te doen. Dus, uh, <lacht> ja, dat is wel <lacht> belangrijk. Hè, dat dan, dan, uh, dus dat wordt goed ja, ook financieel yes. gezien. Eh. Eh, Richard, we, we gaan met jou afronden. Uh, heel, veel bedankt, uh, heel erg bedankt voor je, voor je komst. Dan laten we afspreken dat je. als je IOC-lid wordt... <laughs> dat je dan ook gewoon wel weer hier naartoe komt. Dat uh. stuur ik jullie een bloemetje, want jullie hebben het allemaal aangezwengeld. Oh, dus kijk dus. aan, bij deze. Staat. We gaan de campagne okay. starten. Ja, dank, je. <laughs> dank, je dank je wel, Richard. Gaan we even kijken bij het slot van de wedstrijd. Pek tegen Herenveen 3-2. Is het nog spannend Nico? Zeker. Drie minuten nog aan officiële speeltijd. En uh, Pek heeft nog nooit twee keer in één. Inredivisie seizoen van Herenveen gewonnen. Het lijkt nu heel dichtbij maar het schot van Herenveen Vanuit de tweede lijn gaat maar net naast de goal. De poging is van Arber Zeneli, De linkeraanvaller van uh, Heerenveen. Ja, Pek Zwolle leek dus uh, onbezorgd. Uh, richting uh, het einde van deze wedstrijd te gaan. Door de tweede aansluitingstreffer. In dit geval van Reza Kozanejat. Zo'n uh, tien Einde van de wedstrijd is het inderdaad nog spannend. Want één treffer en Pek houdt maar één puntje over aan deze wedstrijd. Waar het er dus de hele avond naar uitzag dat het er drie zouden worden. Wat de rest is de doeltrap voor Diederik Boer. De ervaren doelman van Pek terug naar zijn wedstrijd Schorsing die overhield aan de rode kaart in de bekerwedstrijd... tegen AZ-bal wordt ingeleverd bij Herenveen. Herenveen dat natuurlijk haast maakt, want dat gaat op jacht... naar die 3-3 in de slotfase van de wedstrijd. Heu legt de bal breed naar Piri, de andere centrale verdediger van Herenveen. Die wordt voorzichtig opgejaagd door Menig... dus moet hij de bal breed spelen naar Woudenberg. Ook die heeft een speler van Pexvolle in zijn buurt... dus moet hij weer terug naar Hansen, de doelman van de Vriezen... en die opent dan naar de rechterkant van het veld, naar Heu. Die de bal weer breed speelt naar een ploegenoot. maar het gaat niet heel erg van harte rondspelen van Herenveen. En dit is dan Piri die de bal het middenveld inspeelt. Anderhalve minuut, nog een officiële speeltijd. 3-2 bij Pexvolle Herenveen. NPO Radio 1. Het is precies half elf. Jeroen, je gemaakt met het NOS-nieuws. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk succesvol gelanceerd. Rond kwart voor tien Nederlandse tijd vertrok de Falcon Heavy raket voor zijn allereerste testvlucht. De raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla, een elektrische auto.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 En de Amerikaanse beurzen hebben het forse verlies van gisteren deels goed gemaakt na een grillige handelsdag. Op Wall Street sloot de Dow Jones uiteindelijk 2,3% hoger. Gisteren verloor de Dow Jones-index meer dan 4,5%. Langs de leen en omstreken. Straks bespreken we ook wat politieke zaken met Arie Slop die hier in de studio zit. Vanzelfsprekend. Maar met hem kijken wij ook en luisteren we naar de slotfase van Zwolle tegen Heerenveen, Nico Wansia. Nog altijd 3-2, 15 seconden aan officiële speeltijd te gaan... en de vierde man gaat zometeen aangeven hoeveel blessure tijd erbij gaat komen. Hij meldt eerst een wissel aan de zijde van Pek Zwolle... waar Mustafa Saimak naar de kant wordt gehaald. De club-topscorer, die weer een doelpuntje meepikte in deze wedstrijd... maakte de belangrijke 3-1, zo'n kwartier voor tijd. Daarna werd het dus nog 3-2 door Reza Kouzjanajat. En Saimak wordt nu vervangen door Erik Bakker... een wat meer controlerende, ingestelde speler aan de kant van Peck Zolle. Terwijl het spel zometeen hervat gaat worden met een ingooi voor Heerenveen. Een meter of 15 vanaf de achterlijn aan de linkerkant van het veld. Maar die ingooi mag pas plaatsvinden als Bakker het veld heeft betreden. En ook de juiste plek in het veld heeft ingenomen. Dat is bijna het geval. Dan kan nu de vierde man aangeven dat er drie minuten blessuretijd bij komen. Dus zo lang heeft Heerenveen nog om voor de gelijkmaker te gaan. In de slotfase van deze wedstrijd. Oh, een wat rare terugspeelbal van Ryan Thomas. Die de ingooi wat ongelukkig op zijn bovenbeen krijgt. Maar Diederik Boer, de doelman van Peksvolle, laat zich niet verrassen. Met het balletje in de korte hoek. Dan kan de bal uit de lucht plukken. En heeft nu natuurlijk zijn tijd voor de doeltrap. Of voor de uittrappen, beter gezegd. Gooit de bal voor zich uit. En dan gaat de vierman jagen. Komt de lange trap van Diederik Boer. Terwijl Jonas Mokta wordt uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Hij was zo belangrijk in de eerste helft. Met de twee assists. In de eerste helft, waarin Pexol eigenlijk heer en meester was. Zeker in het eerste half uur. Toen kwam het verdiend op een 2-0 voorsprong. Toen leek er ook eigenlijk geen veldje aan de lucht. In het begin van de tweede helft. Want Derenveen de slaagde er niet echt in om om aanvallend gevaarlijk te worden. Vanuit het niets min of meer viel de 2-1 van Dumfries. Kort daarna dus de 3-1 van Saimak. Daarna de 3-2 van Reza Kozjanajad. En dat is de stand die nu nog altijd op het bord staat. Maar Heerenveen doet verwoede pogingen... om daar nog verandering in te brengen. Maar dan moeten ze de bal eerst heroveren... want Mokhtar ontsnapt aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal niet zelf over de zijlijn. Is als laatste geraakt door een van de Friese spelers. Dus mag Perk Solle gaan ingooien in de buurt van de cornervlag. Het publiek haalt opgelucht adem. Het begin van 2018 was niet best van de Zwolle. Maar goed, dat was verklaarbaar met de aanwezigheid van nogal wat sterkhouders op het middenveld. Uh, Ryan Thomas moest er vast zwaar maken. ook Bram van Polen is er vandaag nog altijd niet bij. De aanvoerder als linker verdediger wordt dus nog gemist in deze wedstrijd. Want desondanks laat Pexvolle bij Vlagen weer het spel van voor de winterstops zien. Dan moeten ze wel oppassen dat ze dat niet nog helemaal uit handen geven in de slotfase van de wedstrijd. Maar er ziet het voorlopig niet naar uit. Twee minuten bij tijd verstreken. Pexvolle krijgt een vrije schop in de buurt van de cornervlag. En een tijdje geleden kreeg Plex ook een vrij schop op de achterlijn. Die werd genomen door Mokhtar. Die liet de bal op het dak van het doel landen. Nu probeert Mokhtar binnen door te gaan bij Denzel Dumfries. Een man die één keer scoorde en één assist gaf voor Heerenveen. En hij komt als winnaar uit de bus in dit duel. Want het wordt een doeltrap voor Heerenveen. In de laatste 30 seconden van deze wedstrijd... kan Heerenveen nog één keer gevaarlijk worden... na de uittrap van Hansen. De bal wordt niet goed doorgekopt door Namli. Overname is er dan van Heerenveen. Aan de linkerkant van het veldbal wordt voorgegeven richting Schaars. Die leidt de balverlies. Overname weer van Pexvollen Maar het Zwolse balbezit is van korte duur. Heerenveen kan weer oppikken in de laatste lijn. bal gaat terug naar Hansen. Heerenveen moet haast maken want de 90 minuten, of het eindsignaal van de scheidsrechter komt steeds dichterbij. Nu nog een schietkans wellicht voor Bakker. Die durft er niet aan voor grote afstand. Daar maar nou daar naar de linkerkant van het veld Die trekt naar binnen uit dan heel klungelig balverlies. Overname nog van Ereveen. Maar daar is het laatste fluitsignaal. Het bevrijdende laatste fluitsignaal voor Pekstvolle. Dat de sterkhouders dus weer terug heeft. En daardoor ook meteen weer de draad van voor de winterstop weer op te pikken. Het bezorgt Ereveen De eerste nederlaag van 2018. Want dat boekt een benauwde, maar verdiende 3-2 overwinning hier in eigen huis. Ja. Het bier kan op tafel voor Arie Sloppen. Die zijn binnen. Die ja. zijn binnen. Welkomen punten, kunnen we zeggen in de eredivisie. We gaan zo meteen verder praten over uh, wat uh, politieke dingen. Uh, maar eerst eventjes Meijer, want ook de komende dagen blijft de temperatuur onder de 0 graden. En dus gaan de harten van schaatsliefhebbers sneller kloppen. Want kunnen we deze week schaats op natuurijs? Komt die marathon er nou eens een keer? Meijer, onze verslaggever, die meet vandaag de schaatskoorts op Kunstbaan de Scheg in Deventer. Hij betrad het ijs met kinderen van de Koning-Juliana-school uit Apeldoorn. Als je rondgaat, moet je buiten de blauwe lijnen blijven aan de binnenkant Sneller. Ben ik duidelijk? Ja. Eerste keer? Ja. Vind je spannend? Ja, dat wel, ja. Heb je enig idee hoe het werkt? Nee. Hoe ga je nu te werk? Uh, ja, ik heb nog geen idee. Ik ga het maar gewoon proberen, denk ik. Jij weet dus al een beetje hoe je moet schaatsen. Eén been vooruit en dan de andere. Dat doe je zo vaak tot je snelheid heeft. Een beetje bukken. Een beetje bukken? Zo. Nu moet naar de zijkant met je schaatsen. Je moet niet naar voren. Ja. Wij zijn lekker op de radio. Ja, oh, echt waar? Wie ben jij? Daphne Tuitel. Ik ben uh, locatieleider. En jullie zijn hier met hoeveel kinderen om te schaatsen vandaag? Eh, negentig. Negentig? Ja. Is de hele school? Ja. ja, dat is de hele school. Hallo, echt een ja. dagje uit. Ja. Ik heb nu een rondje gedaan. Rustig aan, niet te hard, niet te hard. Heel rustig proberen. Naar de zijkant afzetten. U bent uh, strak in het pak. Mooi helmpje op. Ja. Even opslaan, want dan kunnen mensen het horen. Oh, ja. U bent een van de mensen die les geeft, of een kliniek. Ja. Hoe is dat om hier 90 dartelende kinderen, zou ik bijna zeggen, op de ijsbaan te hebben en te assisteren? Dat is hartstikke leuk. Dat is geweldig. Links en rechts gaat er ook wel eens eentje onderuit. Ja, dat hoort erbij, hè? Vallen en opstaan. Oh, oh, oh. Gaat hij? Ja. Kom maar, gaat hij goed? Ja. Je ging net even onderuit. Oh, ja. bijna weer. Het is wel lastig, hè? Ja. Oh jee. Eén grote valpartij. Ja. Ik val niet heel hard. Oh, wow, wow. blijf staan. Dat was mijn schuld. Sorry gaat hij? Ja. Oh, jongens, oh wacht even. Oh, ze schaats allemaal weer weg. Iets door de knieën, hè? Ja, want dan sta je dichterbij het ijs. Wat is nou de beste schaatshouding? Hoe moet je op het ijs staan? Jij steekt je vinger op. Heel nou, goed. Een uh, beetje laag. Zo. zo Gewoon rustig, rustig door de knieën. En dan de armen bewegen. En sluiten. Wat zei hij tegen jou? Dat ik uh, mijn evenwicht goed moest houden. En dat ik niet echt te snel moest gaan. Komt dit op het journaal? Nee, wel uh, op Radio 1, maar niet op het journaal. Oh, Oké, okay. ik snap het. Oké. Okay. Hoe goed okay. kan jij eigenlijk schaatsen? Ja, daar doe ik geen uitspraak over. Doei. Doei. Het was eerst volksport nummer 1. De winters zijn, uh, ja, die zijn een beetje achter, achtergebleven. Dus uh, wat dat betreft proberen we op deze manier toch een, uh, de schaatsport een beetje te promoten. En als het een beetje mee zit, dan hebben we misschien van de week ijs in Apeldoorn. En hopen jullie dan ook dat jullie buiten nog kunnen gaan schaatsen? Ja, ik hoop het echt. Dat zou wel leuk zijn, hè? Ja. Wat denk je ervan? Gaat het lukken deze week? Ja. Jij hebt er vertrouwen in? Ja. Het is wel koud, ja. Maar vooralsnog, eerst maar even hier oefenen op de ijsbaan, hè? Dat vind ik ook. Hier leren ze dan even de fijne kneepjes en dan nemen ze mooi mee naar buiten, als dat ja. kan. Klopt. U durft deze kinderen met een hart los te laten op natuurreis buiten? Ja. Jawel hoor. Eén en al enthousiasme. Hoe meer natuurreis, hoe beter dat is. Vinden jullie dit leuk om te doen? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oh, yes. En hopen jullie eigenlijk ook dat jullie deze week of misschien volgende week nog buiten kunnen schaatsen? Ja. Ja, ja, dat, ja dat lijkt wel Dat hoop ik wel. Ja. En dan hebben jullie allemaal mooi een beetje geoefend. Ja. ja. ja. En dan haaien we de koekensoapje in? <grijpsel> Eh, uh, dat denk ik niet. Geen warme chocomel? Nee. Nou, gewoon even aan de juf vragen, joh. Ja, een paar vriendjes hebben wel wat lekkers mee. Jij kan zelfs wel omkeren, hè? Je kan al een pirouetje maken. Ja, dat zal ik laten zien. Hupsakee. Oh, kijk eens. Moet je niet heel snel doen, want dan ga je zo uitglijden. Je moet gewoon een beetje rustig zo naar de kant. <laughs> Uitelijk instructies. Ja, je moet er eigenlijk beelden bij, uh, bij hebben. Arie Sloppen is hier nog steeds, die we nu even op zijn uh, ministerfunctie gaan aanspreken. En dan ben ik altijd geneigd om te gaan uwen. Maar op jouw verzoek uh, blijft het uh, bij jou. Waarvoor dank, en dan houden we dat ook in stand. Um, uh, misschien heb je het meegekregen, misschien zelf ook. Ik wel, de, de thuisde griepgolf. Uh, uh, uh, ook in het onderwijs. Kinderen moeten nu uh, noodgedwongen naar huis uh, als hun uh, docenten ziek is. Je hebt ochtend meegekregen dat CV Onderwijs heeft gezegd... zie je wel, zo nijpend is de situatie. Wat wil je daarop zeggen? Nee, het is natuurlijk heel vervelend... dat op dit moment die griepgolf gaat in Nederland... en die gaat de scholen ook niet uh, voorbij. En uh, zeker ook op het moment dat er wat krapte is... ook als het om de vervanging gaat... Uh, levert dat op bepaalde plekken problemen op. En dat is uh, natuurlijk vervelend. Gelukkig weet men ook op heel veel plekken wel... er een mouw aan te passen. Maar het is te hopen dat snel uh, die griepgolf weer uh, voorbij is. Want ook zonder die griepgolf is het natuurlijk met elkaar... ook heel hard werk om te zorgen dat we iets doen aan het uh, lerarentekort... wat steeds meer aan het oplopen is. Ja, heb je het gevoel... dat het dat, dat het ook een beetje gebruikt wordt in, in, hun, in hun protestacties wellicht om uh, nog meer de nadruk te leggen op de eisen die ze op tafel hebben gelegd? Nou, ik snap wel dat nu die griepgolf echt zo om zich heen slaat. Uh, uh, en de vervanging gewoon op dit moment, want die vervangingspools die zijn niet meer zo vol als ze uh, enige tijd geleden wel uh, waren. Dus als je dan geen mensen hebt en, de, en er vallen gewoon gaten in, uh, in je formatie is dat natuurlijk gewoon heel erg vervelend. Want dat wil je liever niet. Je wil gewoon dat die kinderen gewoon op een goede manier uh, les krijgen. Dus ik vind het heel terecht dat men dan ook zegt van hé, hey, dit is vervelend. Laten we alles doen wat we kunnen om te proberen te zorgen... dat, uh, dat we wel die baan zullen doen. Ze zeggen vooral, ze vooral dat het heel vervelend Stuur ons dus wat meer geld. Nou, dit is natuurlijk niet alleen een kwestie van, van, van meer geld. Dit is ook een kwestie van, zijn er ook mensen... om uh, op momenten dat je vervanging nodig hebt... om die dan ook, he, bevoegde mensen ook... om die in de scholen dan ook in te zetten... En uh, er is een tijd geweest dat er wel heel veel mensen waren. Uh, en nu zitten we in een tijd dat dat niet het geval is. En als we dan ook kijken naar de komende jaren... dan zal dat eerder uh, een groter probleem worden dan kleiner. Dus het is inderdaad alle hens aan dek met elkaar. Maar te dat te heeft er ook dat met geld te kunnen maken. doen. Dat mensen denken, ik word geen leraar, want dat verdient gewoon niet zoveel? Nou, we hebben ook een tijd gehad dat uh, de instroom op de PABO's... Uh, waar de opleiding voor uh, leraren voor het uh, primair onderwijs uh, plaatsvindt... Uh, dat die wat aan het teruglopen was. Gelukkig zien we daar nu wel weer een uh, stijging. Dus er komen weer meer... Uh, Jonge mensen naar de paabel toe. Ook, ook jongens, ook mannen. Dat is ook heel, heel fijn. Maar goed, die kunnen we nog niet gelijk inzetten. Dus er wordt hard ja. gewerkt. We kijken ook of we via zijinstroom, Dus mensen die op een andere manier in het onderwijs terechtkomen, kunnen helpen. Ik heb van de week ook gesproken met een paar vrouwen die weer als herintreden. Dus die weer terugkomen. Die hebben een aantal jaren in het bedrijfsleven gezeten. En die zeggen, nou, we vinden het leuk om weer in het onderwijs te gaan werken. Dus op allerlei manieren. Dat noemen we dan de stille reserve. Uh, mensen die aan de kant staan, maar wel bevoegdheden hebben. Op allerlei manieren proberen we nu uh, ook uh, gericht uh, iets te doen aan dit uh, probleem... wat op sommige plekken heel erg uh, groot is. Ja, volgende week gaan de leraren uh, uh, weer staken... Uh, heeft u het gevoel dat, dat, dat, dat het draagvlak gelijk blijft? Of toeneemt? Of afneemt? Of uh, wat, wat hoort u uit. Uh, nou, uit een het beetje land? wisselende geluiden. Het, als ik zelf ga, ga veel het land in. Veel werkbezoeken ook. En uh, heel wisselend wat ik daar ook over de onderwerpen die spelen uh, hoor. Er zijn uh, plekken waar mijn bewijspreker mij er nauwelijks op aanspreekt. En plekken waar het veel uh, meer uh, gebeurt. Ik ben op dit moment gewoon al een aantal uh, maanden. Vanaf, gelijk vanaf het allereerste begin bezig met alle betrokkenen bij het primair onderwijs. Dus de werkgevers en de bonden en de schoolleiders... om te zorgen dat we goede plannen maken om uh, de middelen die er zijn... financiële middelen voor uh, het verminderen van de werkdruk... om die uh, ook uh, op een goede manier in te gaan vullen. Daar kan meer, kan gaan er weg. meer geld komen? K kunt u ze toe zeggen dat, dat u nog een keer gaat kijken? Uh, ik ga u in één keer. Uh, dat begrijp je, dat zit er eenmaal in me. Ja. Dat, dat, dat je eventueel wil kijken of er nog meer financiële middelen ja, beschikbaar zijn. Ik ben in het begin heel kunnen. duidelijk geweest. Ik heb vanuit het regeerakkoord heb ik 700 miljoen structureel. Dus niet geld voor maar 1, 2 of 3 jaar, maar echt structureel. Dus dan wordt het ook in, in de meerjarenbegroting. Ook als dit kabinet straks weg is, gewoon opgenomen. Dat geld heb ik beschikbaar om daar goede plannen voor te maken. Een deel van dat geld uh, is bestemd: uh, dat is 430. 100 miljoen, 100 miljoen is bestemd voor de werkdrukvermindering. En het andere deel is bestemd om, en dat moeten de werkgevers met de werknemers met de bonden afspreken om de salaris verder te verhogen. En daar Kortom, dat zit en meer zit er niet in. Nou ja, Dat is wel heel erg veel geld. Ik ben uh, een kleine 15 jaar uh, Kamerlid geweest, ook onderwijswoordvoerder een groot deel van die jaren. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat voor één sector in een regeerakkoord zoveel geld beschikbaar kwam in het onderwijs. Ik respecteer dat men uh, dubbele bedragen wil hebben. Uh, maar ik heb al gelijk vanaf het begin gezegd... ik heb geen toverstokje dat ik dat geld kan vermeerderen. Dus laten we nu zorgen dat het geld wat voor ons beschikbaar komt... Hè, dat hebben we pas op het moment dat er plannen zijn... op het moment dat er een CEO is afgesloten... Ja, dat daar dan goede plannen voor worden gemaakt... laten we daar de energie in steken. En daar ben ik al hard voor aan het werken. Maar begrijp ik dan ook dat u geen begrip heeft... dat je geen begrip hebt voor de, voor de stakingen van volgende week? Ik heb alle begrip voor, uh, voor wensen die men heeft. Uh, maar ik moet zelf altijd heel eerlijk zijn over wat mijn mogelijkheden... Zijn en die zijn niet nul. Dus ik kan best veel doen, vind ik... met uh, het geld wat wel beschikbaar uh, kan worden gesteld... als er uh, goede plannen zijn. Uh, uh, maar ik kan niet het onmogelijke doen dat ik... Ja, geld gaan beloven wat ik niet heb. Wat niet op de begroting is terug maar te vinden. Het protest er toch ook in, in die extra regeling... Uh, een soort extra uitkering die dan moet worden afgeschaft... om dat geld te ontvangen en dat, dat ze daar niet blij mee zijn? Nee, het is zo dat uh, er kan uh, extra geld komen... Voor, uh, voor het verhogen van de salarissen in het primair onderwijs. En ik denk ook dat, dat met dat geld wat dan beschikbaar komt... ook mooie dingen gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld dat men sneller kan doorgroeien naar hogere salarissen. <kijf> Want op dit moment in het primair onderwijs... toch wat uh, ja, voor mensen die heel wat... Ouder zijn en wat langer erin werken wat minder goed uh, mogelijk is. En er zijn een aantal bovenwettelijke regelingen zoals dat heet in het uh, onderwijs. Die zijn in de afgelopen jaren wel al ietsje uh, versoberd. Maar daar zit nog steeds wel uh, veel mensen ook die aan de kant staan. Waar misschien ook een deel nog wel uh, weer ingezet zou kunnen worden. Die zouden we nu ook heel goed kunnen gebruiken. Maar daar gaat ook best veel geld naartoe. En het kabinet heeft gezegd... dat willen we in alle sectoren, ook bij andere overheden... willen we dat die regelingen langzaam maar zeker... ook in, in, in balans worden gebracht. Maar wat in de samenleving uh, gewoon is. En het geld wat daardoor extra beschikbaar komt... dat mag bij de salarissen. Dus dat ja. wordt ook niet ingepikt of zo. Het is niet vers op broekzak. Nee, dat is ook weer extra geld wat ingezet kan worden... om de salarissen te verhogen. Maar dat voelt dan misschien als een sigaar uit eigen doos... omdat het dus ergens anders weer ervan afgaat. Nee, het is geen, in die zin geen sigaar uit eigen doos... dat uh, daarmee zeg maar, het geld voor de salarisverhoging wordt betaald. Nee, het komt er bovenop op. Ja. Wij zitten niet aan die uh, CEO-tafel, want dat is een verantwoordelijkheid voor de werkgevers en voor de, voor de werknemers en voor de bonden dus. Uh, en we hebben hen uh, al voor de kerst gevraagd om uh, uh, de CEO-onderhandelingen te gaan beginnen. Nou, die zijn inmiddels uh, gestart, heb ik begrepen. Ik hoop dat ze snel ook tot een afronding gaan komen, want in de afgelopen maand had bij wijze spreken dat geld al beschikbaar kunnen komen als ze al klaar waren geweest. Ja. Eventjes anders uit de actualiteit. Uh, uw collega Keizer Or Orongren, die als minister uh, Wilders en Baudet een bedreiging noemt voor de principes van de grondwet... was wat consternatie over de afgelopen dagen. En dat druk ik misschien nog een beetje zacht uit... Uh, ja, bent u, natuurlijk heel, uh, u zit ook namens het kabinet hier aan tafel, zullen we maar even zeggen. Wat, wat vindt u er helemaal van? Ja, Ik heb dat uiteraard uh, gevolgd. Uh, uh, kijk, toen ik fractievoorzitter was... Uh, uh, en in de periode hiervoor uh, had ik de, de ruimte zeg maar, over alle onderwerpen... maar uh, te spreken en een mening te hebben. En uh, in een kabinet is het wel zo netjes... dat je gewoon over je eigen portefeuille spreekt. En Ach, ook, maar spreekt je collega... namens het kabinet? Kijk, een collega spreekt en uh, uh, doet uitlatingen en kan... in de de kamer uiteraard daarvoor ter verantwoording worden geroepen of gevraagd worden om daar uitleg ook over te geven. Ik heb van haar begrepen dat ze zegt van nou, ik wil heel graag ook in de kamer het debat aangaan. Dat lijkt me ook overigens de plek waar je het moet doen. Dus ja, laat ze zich daar ook zelf verantwoorden voor wat ze gezegd heeft. Dus die u zegt, ik neem de afstand van. Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, nee, waarom zou ik? Ik bedoel, we hebben in Nederland de ruimte om onze opvattingen te geven over onderwerpen. En het is wel zo netjes dat je dat ook gewoon doet op het terrein waar je zelf over gaat. Nou, in haar situatie is dat ook het uh, geval. Ja. En de Kamer uh, heeft altijd de mogelijkheid, ik bedoel, ik heb het zelf nu ook al meegemaakt... dat als je bepaalde uitlatingen doet, dat men in de Kamer zegt van hoe bedoelde u dat? En ja. uh, hoe verhoudt zich dat met? En, en dat is het debat wat gevoerd moet worden. U, er... u zegt ook niet, ik sta, ik sta daarachter. En maar dat hoef ik ook niet te zeggen. Ik bedoel, ja, ik sta erachter. Uh, en dan ga ik me gelijk ook inhoudelijk in een, in een debat mengen. Heb uh, u heeft er ook geen afstand van? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Nou, waar, waarom bedoel... zeker? Want u zegt twee keer zeker niet. Dus nee. dat, dat, dat, dat, uh, dat laat zien dat er wel een mening achter zit. Kijk... Zij heeft opvattingen en zij heeft een, een, een mooie speech gegeven. Ik heb hem helemaal ook kunnen nalezen. Dat is een speech die over meer ging dan alleen maar het stukje... waar nu heel veel commotie over is. in ieder geval Zeker. bepaalde plekken in de samenleving commotie. Want er zullen ook mensen zijn die zich hier die niet echt mee, mee bezighouden. En uh, nogmaals, als het gaat om waar je over gaat en waar je over spreekt... en waar je uitlatingen over doet, uh, dan is het uh, een, eigenlijk een gouden regel. Ja. En uh, misschien moet je af en toe wel eens even op je op je vingers tikken zeg maar van uh, hou jij even in? omdat ik nog die oude reflex heb zeg maar van vroeger nou, als kamerlid dat ik overal wat over nou ja, kon dat, zeggen dat is precies ja. wat ik net wilde zeggen is dat enorm wennen ook in de werksituatie dat je eigenlijk gewend bent om inderdaad gewoon te kunnen zeggen wat je denkt want ik heb nu het gevoel dat je hier gewoon niet zitten te zeggen wat je denkt. Nee, dat je is... een beetje je tong zit erbij te bijten. Nou, het is wennen in dit soort situaties. Als mensen maar door blijven vragen over uitlatingen van een collega. Dat ik vind, nou, dat moet je aan die collega vragen. Die heeft de uitlatingen gedaan. Die heeft ook de mogelijkheden om dat ook in de media verder toe te lichten. En het, ik zou het zelf ook niet plezierig vinden... als uh, collega's van mij ja. allerlei opvattingen gaan hebben... over het onderwerp waar we net over spraken. Dat ja. is mijn uh, portefeuille. En dan vragen we iets over uw portefeuille. Ik mag dat misschien het kabinet misschien zeg maar Mag ik daar de verantwoordelijkheid voor hebben en me over uitspreken? En ook me voor verantwoorden aan de ja. Kamer die daar altijd om kan vragen. Ik stond een paar weken geleden op de nieuwjaarsreceptie van de NPO. Een uh, meter of uh, drie, denk ik, voor Sula Rijksman. Die ja. daar een vlammende speech hield. Ja. Uh, en de, de, nou, de crux daarvan was NPO of uh, politiek, bescherm ons nou. He, zet niet constant een aanmerk uh, in, in, in, in de schappen voor een afbraakbudget... We hebben het gevoel dat we een beetje in de steek worden gelaten. Voor Unilever's, andere grote Nederlandse trotsen. He, daar staat de politiek altijd vierkant achter. En hier wordt weer bezuinigd. Dus de sterreninkomst wordt niet gecompenseerd. Er gaat nog iets meer af. In totaal 60 miljoen. We voelen ons een beetje in de steek gelaten. Ja, dat laatste vond ik niet terecht. Uh, uh, ik vond ook een beetje, zeg maar, een beetje Calimero-achtig. Uh, we weten allemaal wat er aan de hand is. Uh, onverwacht zijn die sterrenkomsten zo ver teruggelopen... dat het ons ook niet meer lukt. Wel voor dit kalenderjaar, uh, uh, dit begrotingsjaar 2018... om vanuit de Algemene Mediareserve dat tekort wat er is uh, op te vangen. Maar uh, als dat in dit tempo doorgaat... en we zullen moeten afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen... dan weten we dat we dat in 2019 niet meer gaan lukken. En ik ben wettelijk verplicht, als ik dat aan zie komen... om dan wel uh, uh, daar ook een duidelijke uh, nou, soort waarschuwing voor te geven... van pas op, dit kan eraan komen. En ik moet een soort Minimumbedrag vaststellen, tijdig. Zodat we uh, ons ook kunnen voorbereiden op mogelijk dergelijke tegenvallers. Maar dat zou ook weer eens wat bij kunnen. Ik bedoel, er is wel heel erg veel afgegaan de afgelopen jaren. Heel vaak met de kaas soms wat meer, soms wat minder. Maar altijd eraf. Uh, in het regeren komt dat we uh, trots zijn op de publieke omroep. Jullie zijn trots op ons, zullen we maar even zeggen. Uh, nou, dan kan net zoals soms bij andere dingen, kan er ook wel eens een keer iets bij. Ja, maar er is een uh, kabinetsformatie geweest waar men uh, de, de Publieke omroep ontzien heeft als het gaat om bezuiniging. weet dat in vorige periodes dat wel gebeurd is. Dus er leek even een periode van wat rust aan te komen. die ik zelf ook graag zou willen gebruiken. om ook met elkaar goed vooruit te gaan kijken. Want de ontwikkelingen gaan natuurlijk wel snel in het medialandschap. Het is ook belangrijk dat we tijdig met elkaar die gesprekken aangaan. Ja. Ik vond het natuurlijk zelf ook vervelend dat ik geconfronteerd werd. opeens met die tegenvallende ster Kijk, Ik zou maar even, want we moeten het qua tijd kort houden. Straks zit hier alleen nog Robert of ik. Ja. Zo, Dan is het programma niet meer hetzelfde. Ja, dat lijkt me wel dramatisch. Uh, jullie zijn ook zo goed ingewerkt duo inmiddels... dat dat ook jammer zou zijn als dat uh, ging gebeuren. Maar dat zijn keuzes die natuurlijk dan ook hier gemaakt uh, moeten worden. Uh, uh, mijn boodschap aan de NPO is geweest van... bereid je er wel op voor dat dit zou kunnen gaan gebeuren... Uh, uh, dat, dat is onvermijdelijk. Je hebt er ook een jaar de tijd om met elkaar na te denken... Uh, wat de mogelijkheden eventueel zijn. We weten pas in de loop van het jaar... wat de daadwerkelijk ook echt uh, de uitkomsten zullen zijn van okay, uh, de sterringkomst. En wie weet valt het mee met, met de grote sporttoernooien en alles erbij. Weet je dat ja. is natuurlijk nooit helemaal. Uh, maar de, de wet gebood mij dus gewoon om uh, die voorwaarschuwing ja, te ja, geven. Ja, ja. Goed, dus de, het is helder. Uh, Dank je wel voor je komst. Ja. En, je, en je verhalen graag tot de volgende keer. We gaan nog even terug naar de uh, persconferentie van vanmiddag. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Uh, die werd vanmiddag dus ook uh, gepresenteerd. Naast hem ook een nieuwe directeur. Directeur topvoetbal. Nico Jan Hoogma is dat geworden. Hij komt van Hercules almelo Treedt 1 maart in dienst bij de KNVB. Op voorhand werd deze positie een zwaargewicht uh, verwacht. Een oud toptrainer met internationale ervaring. Nou, Hoogma is dat niet. Uh, ja, maar het is niet alleen uh, de vraag of je coach uh, bent geweest. Uh, kijk, ik heb uh, meer dan 11 jaar uh, ben ik algemeen directeur geweest uh, bij een fantastisch mooie club uh, met technische portefeuille ook onder mij. En daarnaast ben ik ook uh, 17 jaar betaald voetballer geweest met meer dan 500 wedstrijden uh, achter mijn naam staan. Bij, uh, bij alle clubs ook aanvoerder geweest, dus uh, ja, wat betitel jij onder zwaargewicht? Wat is de voornaamste doelstelling die je hebt meegekregen? Wat wordt jouw, jouw takenpakket? Nou, het is uh, directeur topvoetbal. Uh, en onder mij uh, valt dus uh, Oranje, Jong Oranje, uh, 120, onder 19 en het vrouwen uh, A-elftal. En het uh, takenpakket is natuurlijk uh, stafsamenstelling van al deze uh, elftallen. Uh, programmering, ro rode draad uh, bewaken... Uh, evaluaties uh, maar ook contacten met uh, diverse technische directeuren van, uh, van de clubs, hè, wat belangrijk is om daar goed contact mee te hebben maar ook uh, een stukje buitenland uh, hè, hoe doet men nou de dingen in het buitenland wat wij in Nederland uh, zouden kunnen gebruiken. Nu is dit een beetje de dag van de nieuwe start. Hè? Uh, het gaat slecht met ons voetbal. Kunnen we nu rigoureuze veranderingen uh, verwachten? Uh, is dit het keerpunt uh, waarvan iedereen denkt dat het er moet komen? Nou, aan ja, de ene kant heb je uh, het topvoetbal... Hè, waar gewoon direct uh, prestaties ook geëist worden... Uh, met, met, met uh, de elftallen, met oranje, jong oranje. Eindtoernooien uh, ja, de, de halen en, en presteren. En aan de andere kant hebben we een tak voetbalontwikkeling... En waarbij we natuurlijk op iets langere termijn moeten gaan, gaan denken. En uh, ja, daar proberen veranderingen door te voeren... zodat we op lange termijn ook daar profijt van hebben. Want dat de dingen moeten veranderen, daar ben jij het ook wel over eens? Daar zijn wij het volgens mij allemaal in Nederland over eens. Kan je nou één ding noemen waarvan je denkt dat is echt heel erg belangrijk? Ik denk het allerbelangrijkste en waar ook de KVB invloed op heeft... is de trainersopleiding. en Om die ook echt tegen het licht aan te gaan houden... van of we daar de dingen ook juist doen. Want uiteindelijk zijn de trainers... Die, uh, die, de, uh, die de mensen opleiden, die de spelers opleiden. En uh, als we daar een bepaalde uh, goede modus hebben weten te vinden... zodat we dus ook beter op gaan leiden, anders op gaan leiden... Uh, ja, dan denk ik dat wij stappen gaan maken. En ja, wat denk je dan aan? Ik denk persoonlijk... He, omdat uh, uh, alle spelers die naar het buitenland zijn gegaan, ik ben zelf ook zo één geweest, die roepen allemaal in koor: van ja, wij, wij, in het buitenland doen we weer meer, werken we harder, maken we weer meer uren. En ik denk dat daar ook heel veel in zit. Dat wij gewoon het vak voetbal uh, gewoon uh, veel meer moeten beleven. Het is een fulltime job en we moeten veel meer, uh, veel meer doen. Ja, de mentaliteit moet anders dus. Ja, en dat, dat moet uiteindelijk wel vanuit uh, coaching komen. Um, ja, een belangrijk ding nog. Je komt van een club uh, waar kunstgas ligt. Dat is een hot topic. Um, hoe sta jij daar nu in? Want nu sta je bij de KNVB. En volgens mij is hier uh, inmiddels de visie dat kunstgras moet eruit. Nou, ik, ik heb altijd uh, gezegd, ook de, en ik ben ook zelf speler geweest, dat uh, er gaat niks boven uh, het matje wat in, in de kuip ligt. Als voetballer wil je daar het liefst op voetballen. Dus al met al het kunstgras gaat er uiteindelijk uit als het in jou ligt? Uh, ik denk dat wij uh, dat moeten doen, wat voor het Nederlands voetbal gewoon het beste is. Uh, maar er horen meer onderdelen bij dan alleen het kunstkast. Ja. Maar het is wel een belangrijk onderdeel. Het is zeker een belangrijk onderdeel, ja. Nukke-Jan Hoogma was dat tegen Jeroen Elshof. Ja, dit was het een beetje voor vandaag. Ik vond het een leuke uitzending, moet ik zeggen. Zeker. Ja, een beetje raar om over je eigen uitzending te zeggen, maar... Waarom? Nou, ik nou ja, om... moet gewoon tevreden zijn. Ja, zeker. Maar jij nou de covid van ons twee? Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het eigenlijk wel opmerkelijk dat Richard Krijtschek toch wel graag de OC in wil. Nou ja, daar moeten we campagne kijken. We dat balletje gaat rollen, We gaan er een nieuwsbericht van maken. Diederik was trouwens in Zeiss bij die presentatie van de bondscoach. Nou, vandaag presenteerde de KVB niet alleen de nieuwe bondscoach... maar ook de datum voor de bekerfinale van volgend jaar. En die finale van de kvb beker die zal in 2019 gespeeld worden op 5 mei, bevrijdingsdag... omdat er op andere data al andere wedstrijden gepland stonden. Maar de KVB wil hier ook mee aangeven dat de bekerfinale niet vanzelfsprekend is. Dat ieder mens het recht heeft op een ticket voor de playoffs van de Europa League... En dat daarvoor gevochten is. En dat er nog steeds heel veel landen op de wereld zijn... waar geen finale om de kvb beker gespeeld wordt. Nou, het thema van de bekerfinale, dat is ook bekend. Uh, dat is de bekerfinale geef je door. En dat benadrukt natuurlijk het belang... om de kvb beker door te geven aan de nieuwe generaties. Kortom, 4 mei herdenken, 5 mei Twente Pack, Een belangrijke dag. Goed, zometeen het oog met Koen Verbraak. Tot morgen. Tot morgen. NTO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ready heeft getrokken.